Drie uur. Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Straks in Radio 1 vandaag. Hoe is het gegaan met dat gesprek van de FNV en de OR van Aldel uit Delfzijl met minister Kamp? En duizenden Nederlanders willen maar weer eens stoppen met roken in deze tijd. En het is zo moeilijk. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Afghaanse provincie Helmand is een meisje van acht met een bomvest opgepakt. Ze wilde volgens de autoriteiten een aanslag plegen op een politiepost. Het meisje zou een zusje zijn van een prominente Taliban-leider. Hij zou haar hebben aangezet tot haar daad. Voor ze bij de politiepost aankwam zag een militair dat het meisje een bomvest droeg. Nog voordat het vest tot ontploffing werd gebracht werd ze opgepakt. Het meisje van acht zit vast in een politiecel.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 Buitenlandse Zaken schrijft dat de situatie in de gaten wordt gehouden... en dat er over contact is met de Egyptische autoriteiten. De advocaat van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins... heeft gevraagd om vrijspraak. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat Bruins in 1944... verzetstrijder Aldert-Klaas Dijkema heeft doodgeschoten. Alle beschuldigingen zijn van horen zeggen, zei de advocaat. Verslaggever Rien Kamer. Hij schudde een paar keer met zijn hoofd, de 92-jarige Siert Bruins... toen de rechter hem vroeg of hij nog iets wilde zeggen. Eerder had zijn advocaat uitgelegd waarom Bruins zou moeten worden vrijgesproken. Hij ontkent verzetstrijden dijkenmaat hebben doodgeschoten. Bruins staat terecht in Duitsland. De aanklager eist levenslang en de uitspraak in de zaak is woensdag.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 En het weer nog overwegend bewolkt... met vooral in het noordwesten en zuidoosten wat regen. Het is 11 tot 13 graden bij een stevige zuidelijke wind. In de namiddag en avond stevige buien... later vanavond wat minder wind, van het westen uit droog. Morgen overdag droog, af en toe zon en een graad of 11. Met de Openbare Bibliotheek. Hallo, ik heb net een boek teruggebracht. Ja? En daar zit waarschijnlijk een brief van de Belastingdienst tussen. Oh. Als boekenlegger. Is, is die misschien gevonden?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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Vertegenwoordigers van FNV en van de ondernemingsraad... van het failliete Aldel in Delft-Seil... spraken zojuist met minister van Sociale Zaken, Henk Kamp. Straks zowel Kamp als de Groningers over hoe het gesprek verliep. En de comeback van drie koningen. Maar eerst eens eventjes iets heel anders. Want de politie pakte ze afgelopen mei in alle vroegte op. Deze week staan ze voor de rechter. Zeven jongens uit de wijk Terwijde in Culemborg. Ze worden ervan verdacht de harde kern te zijn... van een jeugdbende van ongeveer vijftig jongens... die in wisselende samenstelling verantwoordelijk zou zijn... voor onder 250 woningen inbraken. Verslaggever Jeroen Maakel van Omroep Gelderland volgt de zaak op de voet. Jeroen, de politie heeft de jongens afgelopen mei opgepakt. Dat was een enorme actie. Hoe ging dat toen in zijn werk? Ja, je kunt wel zeggen dat het een, een hele grote actie was. Uh, het begon in alle vroegte, uh, rond een uur of vijf. Uh, de politie heeft toen de hele wijk afgezet. Uh, niemand kan er meer, meer in of uit. Uh, een, een mannetje of honderd uh, ja, uh, sterk was, was aanwezig uh, in de wijk... Om het, uh, om het maar rustig te houden. En uh, die heeft toen uh, ja, de jongens van, uh, van, van het bed gelicht... en uh, heeft toen... Uh, uh, het ging in totaal om een, een huis of zeven hebben ze, hebben ze toen doorzocht. En um, uh, ja, hebben uh, uh, gezorgd dat niemand die huizen in of uit kon. Ze zijn toen met speurhonden onder andere naar binnen gegaan. En hebben in die, in die woningen ja, onderzoek uh, verricht. En uh, hoe weten we, even straks op het onderzoek terug, maar hoe weten we dat dit een bende is, Jeroen? Uh, nou ja goed, um, er wordt gesproken dat het dus om een kern zou gaan van, uh, van een man of uh, zes, zeven. Mm -hmm. die, uh, die jongens uh, die in, in die wijk woonden. Um, en um, zij zouden, daaromheen zou zouden nog een, een, een groep andere uh, jongeren hangen. Die uh, meegedaan zouden, mee zouden hebben met deze groep. Het gaat dus om een... Uh, uh, ze worden dus verdacht uh, dat ze dus lid zijn van een, van een criminele jeugdbende. Ja. Uh, en uh, die, die, uh, deze groep die zou dus ook die andere jongeren hebben... Ingeschakeld om inbraken te plegen. Een hele ja, misschien wel bizarre werkwijze zelfs. Die, die groep daaromheen die mocht meedoen als ze, ja, als ze per persoon een, een tientje, dus 10 euro betaalden aan, aan de, ja, de hoofddaders, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan zo op deze manier werden de inbraken gepleegd. Het is een hele professionele organisatie. Als je het voor school zou doen, zou je er punten voor krijgen. op uh, ja. deze manier zo ongeveer. Dat, dat, dat, dat, dat zou je wel zeggen. Maar het is. Uh, ja, terwijl. Um, um, ik denk dat het bij de luisteraars ook wel bekend is. in, in Culemborg. Door de redden dus van twee jazeker, jaar geleden. Ja, een, een, een echte probleemwijk. Um, uh, in de jaarwisseling 2009, 2010. Toen waren er hele grote spanningen. onder andere tussen. Uh, een, groep, een groepje Marokkaanse jongeren. en, en uh, Molukse jongeren. Ze zijn zelfs met, met, met. een auto op een, op een, op een groep uh, ingegaan gereden en dergelijke. En uh, ja, uh, de sfeer in de wijk... om het zo maar te zeggen, sinds die tijd... is, uh, ja, is niet al te... Um, ja, ja. Al, te jo al te jovel om het, uh, om het, uh, het zo maar te zeggen. Het heel keurig uitgedrukt. <lacht> zijn het dezelfde jongeren? Um, dat weet ik niet precies. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Um, het is wel zo dat... Um, uh, nou ja, de, de mensen die, die ik gesproken heb in de wijk... ik ben uh, bij die... Uh, nou ja, dat die mensen van het bed... dat die jeugdbende werd opgepakt, daar ben ik bij geweest. Ik ben ook in, in, in, in, in die, tijdens de jaarwisseling... ben ik ook uh, in de wijk geweest. En uh, nou ja, je kunt wel merken... dat de, de bewoners van die wijk... dat die toch wel uh, behoorlijk angstig zijn... voor, uh, ja, voor uh, deze jongeren. Ja. Uh, heel veel mensen willen durven. Ja, die durven eigenlijk gewoon zelfs helemaal niks te zeggen. Die, die, die, die uh, hebben liever dat je, dat je doorloopt. Uh, bang dat, uh, dat ze gezien worden. Dat, uh, nou ja, dat ze wat zeggen hierover. Ja, die zeven die, die jongeren die nu opgepakt zijn van hun bed gelicht zijn. Die worden voorgeleid vandaag. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Ja. Ja, uh, yeah, de, de, de, de rechtszitting die, die strekt zich uit over uh, verschillende dagen. Ja. Uh, vandaag zijn de minderjarigen aan de beurt. Dus uh, dat zijn degenen die nog niet 18 zijn. Ja. Uh, ja, en daarvan heeft de rechter dus gezegd... Uh, we vinden het niet uh, um, goed dat hier een, uh, bijvoorbeeld een camera of pers aanwezig is. Dat is, uh, dat is niet, niet, niet goed, onder andere ook voor deze jongeren. Um, Pas vanaf woensdag komen de, ja, zeg maar de, de, de jongeren, om het zo maar te zeggen... die meerderjarig zijn, die dus volgens het volwassenenrecht veroordeeld kunnen worden... Euh, komen voor de rechter. En dan ja, zijn die rechtszittingen openbaar. En kunnen we ook zien en, en precies horen wat ze zich daar nou heeft afgespeeld. Ja, en wat ze te lastig echt krijgen. Nou, ik heb net nog even gekeken... Um, Euh, euh, en ook uitgeprint, bij onze printer. Euh, daar kwam een lijst van, van maar liefst 44 A4'tjes. Kwam daar, euh, daar uitrollen. Euh, uit dus euh, dat, dat is nogal wat. Met alle vergrijpen uh, die, die, die die bende zo hebben gepleegd. 44 ja, A4'tjes. 44 A4'tjes. Keurig uh, ja, opgele uh, uh, uitgeschreven zeg maar, wat, er, wat, er, wat er gebeurd zou zijn. En uh, ja, heel kort samengevat uh, yeah, worden ze dus verdacht van, van heling. Uh, yeah, witwassen en, en dus deelneming aan een criminele organisatie. Allemaal uh, gebeurt ook in die wijk? Uh, ook in ook die, die wijk. En, ja, ja, zeker. En, en dat dus maakt hebben hun eigen ook, buren misschien wel... Ja, dat, ik, heb mensen, ik heb mensen gesproken daar ook. En die zeiden, dat, dat maakten ze ook wel... Uh, ja, die mensen die daar woonden... waren. Ja, dat, dat met name dus ook mensen uit die buurt dat deden. Dat, dat, dat vonden ze ook niet... Uh, ja, dat, dat heeft ze wel gestoken en dergelijke. Maar echt, echt de, de, de, toen op 28 mei, zeg maar, dat, dat, die, dat die invallen daar uh, gedaan werden... Uh, kon ik ook merken dat er in de wijk ook wel uh, opluchting was... om het zo maar te zeggen, dat, ja. uh, dat uh, deze jongeren er, eruit getrokken waren. Maar dat is relatief, hè? want dit, zijn, dit is de harde kern. Eromheen zei je net, er zit een hele kring van uh, meelopers... Die, die betaald hebben om ook inbraken te mogen plegen. En nou, Die staan ja. ongetwijfeld ook op die 44 A4'tjes. Uh, lopen die de kans nog, uh, nog opgepakt te worden? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat daarmee uh, uh, uh, aan de hand is. Hoe ze dat precies hebben uh, uh, afgewisseld. Ik, we hebben het ook steeds over zeven jongeren. Ik, ik heb ook gezien dat er op de ten lastenlegging, uh, of althans dat, dat het om zes zou gaan. Dus er is ook eentje zoek. Wat daar precies mee, uh, mee aan, aan de hand is, weet ik ook niet. Want dat moeten we nog navragen bij het uh, openbaar ministerie zo. Wat daar, uh, wat daar precies mee gebeurd is. Of die dat dan... Misschien niet bijhoorde of dat hij toch, toch niet tot de harde kern behoorde of dat het toch een, een, een meeloper was. Um, maar um, je kunt wel merken, ook uh, er is vanuit uh, naar de overheid, om het zo maar te zeggen, is er wel uh, van alles gedaan om uh, te proberen uh, die wijk weer, ja, normaal te krijgen, om het zo maar te zeggen. Ja. Heel veel geld geïnvesteerd, bijvoorbeeld nieuwe woningbouw en dergelijke. Uh, st ja, straatcoaches en noem maar op en dergelijke. En uh, nou ja, goed, dat ze deze eruit hebben getrokken, om het zo maar te zeggen, deze jongeren uit de wijk, is daar natuurlijk ook uh, onderdeel van. Ja. Ja, belangrijk dus wat er met hen gebeurt uiteindelijk. Ja, ja, voor, voor de hele wijk. En, ja. en dat, ja. dat ben ik van overtuigd. En ik denk ook als voorbeeldfunctie, ik denk dat heel veel mensen in die wijk ook uh, uh, ja, wel graag willen weten, uh, nou ja, wat voor straffen ze krijgen. En ja. uh, nou ja, dat er ook wordt opgetreden tegen dit soort zaken. Ja, je zei het al, hè, vorig jaar die rellen tussen Marokkaanse en Molukse jongeren. Je weet niet precies uit welke hoek deze jongens komen. Kan het inderdaad Kan het gaan om een groep Marokkaan of een groep Molukkers? Uh, nee, nou... Uh, uh, uh, um, uh, dat gaat niet om een groep Molukkers, dat, dat weet ik zeker. Maar äh. ik, ik, kan, ik kan daar geen... Ik weet niet wie dat... Uh, ik, kan uh, geen, uh, um, ik kan daar geen directe uh, verband liggen. Nee, oké. Okay. Dankjewel. Jeroen uh, Mekel. hoorde u vanuit Goedemorgen. Uh, Waite the midnight hour, Wilson Pickett. Werken in de bediening, telefonische verkoop. of als gemeenteraadslid. Studenten ontdekken de politiek als bijbaantje. Partijen hebben moeite om mensen te vinden. die in de gemeenteraad willen zitten, zo blijkt het onderzoek. Maar, zo zeggen de politieke jongerenorganisaties. dat geldt niet voor jongeren. Die staan juist te trappelen, merkt verslaggever Martijn van der Zanden. Op woensdag 19 maart mogen we weer naar de stembus. Olivier. Lokale politiek. Maar hoe vrolijk deze lokale partij uit Castricum ook klinkt, het blijkt nog best lastig om genoeg kandidaten voor op de lijst te vinden. Tenminste, als je 30 of 35-plussers zoekt. Want jongeren, die willen nog steeds wel. Ik ben Mark Buk, ik ben 22 jaar oud en ik ben lijsttrekker voor het CDA in Nijmegen. Jij bent niet de enige jongere. ...op de lijst om het zo maar even te zeggen. Van de eerste tien zijn er maar liefst zeven onder de dertig. Dat klopt, zeven uh, dertig minners. Waarvan uh, een vijftal uh, studenten. En daar ben ik bijzonder trots op. Hoe klein dat, dat er zoveel jongeren zijn die die interesse hebben? Ik zie ook uh, binnen mijn vriendenkring... Uh, ...waar ook een heleboel niet-selejaars bij zitten... ...dat mensen... Uh, zich steeds meer willen aanbemoeien tegen de wereld waarin ze leven, zeker al op, uh, op wat jongere leeftijd en dat ze dat belangrijk vinden. Christian Quint van de JOVD, de voorzitter van de jongeren van de VVD. Ja, jullie zien zelfs een toename in het aantal jongeren die op die lijsten willen voor de gemeenteraad. Klopt, er zijn steeds meer JOVD'ers die enthousiast zijn om de raad in te gaan. En dat is niet alleen in de grote steden. Ik kennen ook veel mensen die in een kleinere plaats op de lijst gaan. Onze lijsttrekkers zitten vooral in de kleinere plaatsen, dus rond de 30-40.000 inwoners. Bij landelijke partijen gaat het inderdaad, beter met het vinden van nieuwe mensen dan bij lokale partijen. Heb je een tip voor die lokale partijen? Hoe kunnen zij er dan nou voor zorgen dat zij ook die toename gaan zien die jullie meemaken? Spreek gewoon jongeren aan. Ik denk dat als jongeren aan worden gesproken, dat nog blijkt dat ze best wel geïnteresseerd zijn. Ga naar middelbare scholen toe, dat begint het allemaal om jongeren politiek actief te maken. En ga vooral de jongeren die je kent aanspreken. En ik denk dat je dan verbazingwekkende resultaten kan hebben. Radio 1 Vandaag met Bas van Werven en Susanne Bosman. We moeten af van de toetscultuur in het basisonderwijs. Want nu leiden we leerlingen op die goed zijn in toetsen. Toetsen maken in plaats van kritische leerlingen die echt goed zijn. Dat stelt Monique Leijgraaf. Zij is lector diversiteit en kritisch burgerschap... aan de hogeschool AIPABO in haar afscheidsreden. Die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag, mevrouw Leijgraaf. Uh, waarom moeten we van die toetscultuur af in het basisonderwijs? Werkt toch al jaren prima? Uh, nou ja, of het jaar op prima werkt, dat is natuurlijk nou. de vraag. Um, maar ik denk dat we ervan af moeten omdat kinderen veel meer in hun mars hebben dan uh, uh, het maken van toetsen. En dat kinderen veel meer gebieden hebben waarop ze zich ontwikkelen uh, dan zich in de toetsen laat meten. Maar het is toch altijd wel handig dat je ergens een cijfertje op kunt plakken... omdat je dan kunt zeggen van nou, zo goed heb je het gedaan? Ja, cijfertjes plakken, daar zijn we op zich wel dol op. Net als in hokjes stoppen. Ja. Um, maar uh, daar zitten natuurlijk ook grote nadelen aan. Uh, uh, geen mens past in een hokje. en uh, Overigens wil ik niet zeggen dat toetsen uh, afgeschaft moeten worden. En uh, dat kinderen ook moeten weten waar ze staan in hun ontwikkeling. Maar de druk die voortkomt uit de toetscultuur zoals die nu is... daar maak ik me zorgen over. Okay, Hoe weten should... kinderen en ouders dan waar ze staan in hun ontwikkeling? Hoe ga je dat dan doen? Nou, er zijn uh, verschillende manieren. Uh, ik denk op de eerste plaats aan de leerkracht in het uh, primair onderwijs. Uh, die ziet de kinderen heel de dag. Uh, vaak zijn het uh, duobanen, zodat er ook uh, twee leerkrachten meekijken. Er is vaak nog een intern begeleider aanwezig in de school. Dus er zijn meerdere, uh, meerdere ogen die uh, op het kind gericht zijn. En uh, veel scholen werken er tegenwoordig ook aan... om de kinderen zichzelf bewust te laten worden... van uh, uh, wat ze doen, waar ze staan en wat ze kunnen. Mevrouw Legaat, u zegt net iets heel belangrijks. U zegt toetsen aan zich, dat is niet zo'n heel groot probleem. Het vervelend is alleen van toetsen dat je mensen leert goed toetsen te maken. Uh, en dat dat, dat dat veel druk geeft. Nou, dat, dat is herkenbaar. Ik heb kinderen gehad die toetsen hebben gemaakt. Suzanne, volgens mij jij ook. Zitten er middenin. De Het op... begint uit deze week. Maar dat is natuurlijk ja. een enorm duivels dilemma. Dat je ja. uiteindelijk wel wil weten hoe die ontwikkeling tot stand komt. Hoe het gaat met zo'n kind. En vervolgens dus Sowieso de pressie neerlegt. Hoe wil u dat dan anders doen? Is er een andere mogelijkheid? Nou, er is wel een mogelijkheid om met uh, kinderen aan uh, doelen te werken die je wilt behalen. Uh, maar dat kan ook door daar uh, met de kinderen aan te werken uh, via het geven van feedback. En dat je kinderen uh, uh, dingen. Laat doen of dat kinderen dingen doen, überhaupt. En dat je daar uh, feedback op geeft als leerkracht. Uh, uh, zodat de kinderen daar weer mee verder kunnen. Ja, maar dat krijgen ze gewoon in de dagelijkse gang van zaken op school. En het leuke is juist wel van die pressie. Uh, anderzijds kan ik me voorstellen dat je als kind ook weet dat je wel moet presteren. Dat je echt gewoon je vergewist van het feit dat je je best moet doen op school. Nou, ik, ik geef onmiddellijk toe dat in deze prestatiegerichte samenleving. het uh, zeker van belang is dat kinderen daar ook mee in aanraking komen op een of andere manier. Ja. Uh, het gaat om de mate waarin. Uh, uh, dat is wat me zorgen maakt. wat is met name dan de, de zorg die u heeft? Dat door de uh, grote hoeveelheid toetsen uh, de druk bij de kinderen... maar ook bij de leerkrachten te veel toeneemt... Uh, waardoor het leren te veel gericht raakt op het maken van toetsen. En ja, als je een beetje pech hebt... je dus uiteindelijk kinderen opvoedt die goed zijn in het maken van toetsen. Ja. Ja. Hoeveel toetsen moeten ze eigenlijk maken in, het, in dat hele cytosysteem? systeem nou, Caro uh, uh, Brandpunt heeft eind november een uh, uitzending uh, gemaakt hierover. En daarin werd aangegeven dat als een school echt alle toetsen uh, laat maken door de kinderen, dat dat er meer dan 70 kunnen zijn. Ja, en dat is vanaf groep 1. Dat is, uh, ja, dus nou ja, bij, de, ja, bij de, de kleutertoetsen, daar is dan de druk gelukkig wat weggenomen. Maar dat is inderdaad door de hele schoolloopbaan heen van een kind. Maar nee, zeg maar 9 per jaar. Ja. Ja. En dan heb je daarnaast natuurlijk ook nog... elke je keer je topo je moet doen en ja. dat soort dingen. Nou ja, goed, en dat is dus een ander probleem. Dat door de enorme aandacht die uitgaat naar deze toetsen... Uh, dat merk ik ook bij de studenten bij ons in de, in de opleiding... die er, uh, die er mee tegenaan lopen... dat er voor andere vakken, uh, adekskunde, geschiedenis... maar zeker ook voor creatieve vakken en voor sport... Uh, dat daar gewoon weinig tot geen tijd en aandacht meer voor is. Hm. Nou zijn er, hè, CITO is, is door de vorige minister... ben ik al uh, verheven tot de standaard. Er zijn nog steeds scholen die daar... Uh, die daar niet mee werken en die op, op net een andere manier ook hun kinderen toetsen. Zijn er, zijn er andere methoden die beter werken dan die, uh, dan die verplichte sito toets um... Nou ja, er zijn uiteraard andere... Het gaat me niet zozeer om het instituut waar het om gaat. Daar, kan, daar zou je misschien nog een heel ander interessant item over kunnen maken... over het bijna monopolie, wat het wel lijkt te zijn, yep. van de CITO. Uh, maar uh, ik denk dat het... Uh, want daar gaat het om dat kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling... dat ze gestimuleerd worden in hun ontwikkeling... en dan ook in een hele brede ontwikkeling. Niet alleen de cognitieve, niet alleen de taal- en rekenontwikkeling. En daar zijn uh, beslist meerdere manieren om de ontwikkeling van het kind... daarin te volgen en ook zeker als je dat graag wilt. Af en toe is een toetsmoment voor in te bouwen. Eind van de basisschool heb je ook al een entree-toets, hè? op heel veel scholen, waar, waar meerdere dingen in worden, worden gecheckt. Dus ja. meerdere vormen van ontwikkeling. Dus dat is er eigenlijk al. Uh, ja, maar de. de, de uh... Dat is weer een toets. Dat is weer een toets en dat is weer zo'n momentopname. Uh, uh, er zijn ook uh, mensen die gewoon moeite hebben met het presteren uh, op dat ene moment. En uh, ik weet ook dat het CITO bijvoorbeeld zegt dat uh, de eindtoets uh, op de basisschool niet bepalend is voor het uh, vervolgonderwijs. dat het kind gaat uh, volgen, dat ook het advies van de school daarbij een rol speelt. Maar de praktijk leert dat toch veel uh, scholen van voortgezet onderwijs graag naar die uh, CITO-scores kijken, omdat, en daar zijn we tegenwoordig wel dol op, dat van die lekkere harde Cijfers zijn ja, vertrouwen die misschien te weinig op uh, de deskundigheid van de um, docenten aan de basisschool? Nou, dat oordeel zou ik zeker niet durven uitspreken ah ja, voor ja, mijn collega's van het, het, het onderwijs. Maar, maar cijfers in plaats van uh, wat meer woorden over een kind, ik denk dat dat een, een vrij maatschappelijk verschijnsel is, eerlijk gezegd. Uh, dat er uh, meer vertrouwen wordt gesteld in uh, in cijfers dan in, uh, in woorden in verhalen. Ja. De prestatiecultuur, daar zijn we wel van. Dat is eigenlijk niet zo'n goede. Aan de andere kant kijken we naar de Pabo, waar u zelf uh, uh, een hele een, een, een lector bent geweest. Oh. Uh, wij weten toch ook van leer, leraren en lerarenopleidingen dat het ook nog wel eens rammelt aan het, aan het hebben van de, de juiste skills. Hè, voor nou goed, uh, de lerarenopleidingen, inclusief dus de Pabo's, hebben veel ellende over zich heen gehad uh, met labels als uh, Plak- en Knipacademisch. Ehm. Ja. Um, uh, ik vraag me af of de opleidingen dat ooit geweest zijn. Uh, wat ik wel zie in de lerarenopleidingen... is dat men uh, steeds meer gaat laten zien... dat uh, het niveau van taal en rekenen goed is, dat het hoog is. Maar dat ook veel mensen, veel studenten uh, daar slachtoffer van worden... vanwege de harde momenten waarop die uh, prestaties uh, geleverd moeten ja, worden. Ja, maar je moet toch van mensen zo rond de 18, 19, 20, 21... toch wel kunnen, kunnen vragen dat die een taaltoets of een rekentoets goed maken. Dat zijn geen basisschoolleerlingen ja. meer. Het zijn beslist geen basisschoolleerlingen. Dat de basisschoolleerlingen gaan ze begeleiden. En ik vind ook beslist dat ze daar de capaciteiten voor moeten hebben. En ik vind ook dat dat getoetst moet worden. Maar de, de, de harde momenten waarop dat nu gebeurt... dat gaat soms ten koste van studenten... die uiteindelijk toch een hele mooie carrière in het basisonderwijs hadden kunnen maar hebben. Maar nou wilt u eigenlijk minder toetsen op de basisschool... en eigenlijk ook niet meer zoveel op de PABO. Dus we, we moeten in zijn geheel van de toetscultuur af, zegt u. Het zou mij een lief ding zijn wanneer de uh, toetscultuur zou afnemen... en we zowel op het uh, primair onderwijs als in het hbo-onderwijs... Veel, uh, veel minder zouden gaan uh, leren om te toetsen... Uh, en veel meer uh, uh, zouden gaan leren om, nou ja, hoe zullen we het zeggen... het leven, uh, in ieder geval in breder opzichten, waarbij ook de cognitieve zaken uh, een rol spelen. Want laat dat duidelijk zijn, dat wil ik niet ontkennen. Morgen spreekt u uw afscheidsreden uit aan de hogeschool AIPAMO. Ja. In hoeverre vindt u... Uh, uh, uw pleidooi uh, grond bij de, in de gevestigde orde? Um... Vruchtbare grond bedoel ik ja. uiteraard? Nou is het natuurlijk even een spannende vraag wie u uh, de gevestigde orde vindt. Uh, ja. um, uh, het pleidooi, uh, wat het pleidooi dat ik zal houden, is een, uh, een pleidooi uh, uh, om meer ruimte, gemeenschappelijke ruimte te creëren waarin professionals die zich met onderwijs bezighouden, met elkaar debat aangaan over wat wenselijk is in het onderwijs. En de vraag of uh, zoveel toetsen wenselijk is, is dan een van de items die ja, aan ja. de orde zal komen. Uh, en dat is, een, uh, uh, uh, nou, dat is een pleidooi dat sommige mensen. Uh, heel erg uh, veel ruimte biedt. Uh, maar wat ook wel een beetje beangstigend is... Beangstigend is in de zin van dat je uh, dan ook wel zelf heel goed moet weten... wat je dan wel wil. Want dat geeft natuurlijk ook een bepaalde zekerheid... Uh, wanneer je ja. met van die toetsen werkt. Duidelijk, hartelijk dank voor uw toelichting. lector diversiteit en kritisch burgerschap, Monique Leijngraaf. Morgen de afscheidsrede aan de Hogeschaal AIPABO. Dank u wel.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 peace back to wait cause you give me something that makes me scared oh For hours, just to spend a little time alone with me. Yeah. And I can say I've never. is true James Morrison, niet te vormen met Jim Morrison. Totaal andere man met You Give Me Something. Lekker nummer, hè? toch wel? Ja, is... Dit is Radio 1. Stoppen met roken is een van de populairste goede voornemens, ook de moeilijkste hoor. Hoe lukt het je nou echt? Zo meteen na het nationaal met Jan van der Putten. De advocaat van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins heeft gevraagd om vrijspraak. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat Bruins in 1944 verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema heeft doodgeschoten. In 1949 kreeg Bruins in Nederland bij verstek voor hetzelfde feit de doodstraf. Later werd het omgezet in levenslang. Bij een brand in Blerik is asbest vrijgekomen, dat meldt de brandweer. De brand woedt in een loods waarin onder meer kervens en motoren zijn opgeslagen, dat meldt de Limburgse omroep L1. In Afghanistan is een meisje van acht opgepakt met een bomvest aan. Dat wilde ze laten ontploffen bij een politiepost. De fles werd tijdig ontdekt en de broer van het kind zou een hoge Taliban-leider zijn. En Omroep Brabant heeft een dreigbrief gekregen... bestemd voor de burgemeester van Veen. De schrijver maakt hier boos over de aanpak van de autobranden. Vlak voor Oud en Nieuw werden s'nachts meer dan 100 mensen in Veen vastgezet. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1 Vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. We hadden het al eerder over in de uitzending. Minister Kamp heeft vanmiddag gesproken... met de ondernemingsraad van Aldel, met mensen van de FNV. Is nu aan de telefoon, minister Kamp. Goedemiddag. Dag, mevrouw Bosman. Er was een half uur gepland voor het gesprek. Hoorden wij, en we hoorden ook, dat u wat langer met elkaar gepraat hebt. Ja, we hebben een uur met elkaar kunnen praten en het was ook uh, natuurlijk voor niemand een gemakkelijk gesprek. Het is uh, erg verdrietig als een uh, groot bedrijf in Groningen waar sommige mensen 30, 40 jaar, wat zeg ik, een heleboel mensen 30, 40 jaar voor uh, gewerkt hebben. Uh, een bedrijf wat al langer in de problemen was, wat de afgelopen uh, 7 jaar voor 116 miljoen in totaal verlies heeft gedraaid. Alle jaren waren verliesgevend. Die mensen in dat bedrijf hebben dat zien aankomen... hebben toch hun uiterste best gedaan om het bedrijf draaiende te houden. Iedereen die heeft zich tot de laatste dag uh, zich ingezet. En als dan zo'n bedrijf toch failliet gaat... is dat uh, voor die mensen, voor die werknemers en hun gezinnen... en voor het hele gebied daarom delft is dat een uh, harde klap. Dat is een hele harde klap. Wat ze vooral genekt heeft, tenminste, dat is het, wat je hoort, dat, dat is toch die energieheffing, hè? Nou, het is zo dat het bedrijf betaalt een bepaalde elektriciteitsprijs en die elektriciteitsprijs die is op dit moment voor het bedrijf in Nederland hoger dan het bedrijf zou betalen als het in Duitsland had gestaan. Ja. Moet onszelf zelf wel realiseren dat in 2010, 2011 en 2012 was de prijs in Nederland lager of ongeveer op hetzelfde niveau als in Duitsland. Dus die stijging van die elektriciteitsprijs is recent en het bedrijf leidt al verlies vanaf het jaar 2006. Dus die elektriciteitsprijs, ja, dat is een element. In de problematiek van het bedrijf. Wij hebben van onze kant, ik heb dat zelf gedaan, ook alle mogelijkheden die er waren om het bedrijf tegemoet te komen in die elektriciteitsprijs. door heffingen en opslagen die er van de kant van de overheid op zitten. en die beïnvloed konden worden door de overheid. ...om daar gebruik van te maken. En ik heb uh, drie wettelijke regelingen op heel korte termijn... ...dankzij de Tweede en de Eerste Kamer uh, ter stand kunnen brengen. En op grond van één van die drie regelingen heb ik... ...tussen uh, uh, oktober van het jaar 2012 en april van het jaar 2013... ...al een uh, bedrag alvast overgemaakt aan het bedrijf van 24 miljoen uh, euro. Ik heb op grond van die andere twee regelingen... ...twee andere wettelijke regelingen kunnen bereiken... ...dat de jaarlijkse kosten voor het bedrijf voor elektriciteit... ...10 miljoen euro lager zouden worden. Uh, ik heb op het laatst nog een uh, 50% garantie voor een overbruggingslening... ...van 8 miljoen uh, gegeven, zodat ze nog wat extra tijd hadden... ...om alternatieve plannen te maken. Hm. En ik heb op het laatst nog uh, mij ook bereid verklaard... ...om uh, bij te dragen en te participeren in uh, een project... ...om een directe lijn met Duitsland uh, aan te leggen. Ja, dat alles dat heeft uiteindelijk toch niet toe kunnen leiden... Het was al te laat... Ja, het bedrijf heeft het niet gered. En dat is hm. uh, ja, heel, heel verdrietig. En nu naar het gesprek. Hoe was de sfeer van het gesprek? Want u sprak er met de bond, u sprak met de ondernemingsraad. Men wil graag door. Wij spraken eerder met een actievoerder... Bram Breinders, die vorige week... 3000 mensen op de been bracht. En uh, ja, Die was strijdbaar. En ja, die zei, er nou, komt vast niks uit het gesprek. Maar hoe was de sfeer? Nou, ik vond het... Ik vond het... Ik vind het zelf een, een, verdrietig, een verdrietig gesprek geweest. Want je spreekt daar met mensen die daar, wat ik al zei, tientallen jaren. Er was een man bij die al 38 jaar voor het bedrijf had gewerkt. Ja. Uh, nou, je zult dat maar doen. Het is een deel van jezelf geworden. Je hebt er tot de laatste dag alles aan gedaan. Het zijn ook niet de gemakkelijkste werkomstandigheden. Het is een mooi bedrijf met een mooi product. Maar daar moeten door de mensen hard aan gewerkt worden. Ja, en u zegt dan, we hebben alles gedaan. Alles, alles wat in het mogelijk lag. U ook zelf. Uh, uh, maar het heeft niet, niet kunnen helpen. Er is geen enkele mogelijkheid meer om te zorgen dat al wel op een andere manier een doorstart krijgt. Nee, ik kan nu zeggen dat als er een faillissement is na zo'n lange periode dat je iedere strohalm pakt. En dat het dan toch niet lukt. Ja, dan, dan zien wij op dit moment geen, geen mogelijkheden. De aandeelhouder en de directie kennelijk ook niet. Want die hebben het faillissement aangevraagd. Maar ja, nu is de curator in beeld. En het kan zijn dat er mensen met voorstellen bij de curator komen. En het kan zijn dat de curator zelf ideeën heeft. En dan, als hij daarmee bij ons komt. Dan zijn, blijven wij beschikbaar om daarover te praten. En te kijken waar we kunnen meedenken. En waar we kunnen meehelpen. Wat zegt u nou tegen zo'n zo verdrietige meneer die tegenover u zit? Want, waar kunt u nou. nog meehelpen? Helpen, of is het alleen nou, maar een ferme klop op de schouder? Nou, wat, wat altijd goed is om in dat geval samen de feiten onder ogen te zien... en uh, ik heb daar een beeld van, zij hebben daar een beeld van, dat hebben we gewisseld. En verder is het natuurlijk zo dat uh, wat die curator mogelijk nog uh, kan vragen, hoe wij daarop reageren, daar hebben we ook over uh, gesproken. En tenslotte is het natuurlijk zo dat uh, de mensen die daar hun baan zijn kwijtgeraakt, uh, mijn collega Lodewijk Asje van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ik, en ook het UWV, uh, wij zullen samen met de provincie Groningen, die daar het voortouw bij zal hebben, denk ik, ook kijken wat we kunnen doen om de mensen toch te helpen om uh, weer Dus zo, snel, zo goed mogelijk uh, inderdaad ja, uh, door te laten starten? starten. En in welke kant gaat uw denktrand uit, uh, meneer Kamp? Nou, het is dus zo dat de provincie uh, Zeeland, die heeft in vergelijkbare situatie een mobiliteitscentrum opgezet. Het zou kunnen zijn dat uh, de provincie Groningen dat ook nuttig vindt. En dan zijn wij graag beschikbaar om daarin uh, te participeren. Maar Groningen wil toch eigenlijk ook gewoon geld zien, meneer Kamp. 1 miljard was al eens sprake van. Je hebt natuurlijk het probleem wat ze zelf ook zeggen. Ja, we zijn rijk onder de grond. Hè, met al het gas waar we ook de problemen van hebben. Met de aardschokken. En we zijn arm boven de grond. Wat kunt u structureel voor Groningen doen? Daar, daar bent u natuurlijk al een tijd mee bezig. Maar ik kan me voorstellen dat zoiets als wat nu is gebeurd... met Aldel toch het denken daarover een nieuwe impuls geeft. Ja, ik vind Groningen niet arm boven de grond. Groningen is een dat provincie. zeggen ze zelf en zij wonen ja. er. Maar ik vind het zelf niet dat Groningen de provincie is die... Nou, u komt de, even wacht. kijken en dan staat iedereen netjes in de plooi... en dan hebben ze de stoep geveegd. Nou, het is niet zo dat ik even kom kijken. Het is zo dat ik uh, verantwoordelijk ben... voor uh, de economische uh, zaken vanuit de Rijksoverheid in het hele land. En ik ben dus vaak in Groningen. Ik weet heel goed wat daar speelt in de verschillende dossiers. Groningen is een provincie waar uh, veel activiteiten zijn. Een provincie waar ook, uh, die ook veel te bieden heeft aan bedrijven... en die dus ook in de toekomst uh, aantrekkelijk zal blijven, denk ik, voor uh, bedrijven. Uh, dus ik geloof niet dat we elkaar uh, daar in Groningen de put in moeten uh, praten. En ik denk ook niet dat het verstandig is om alle problemen aan elkaar te koppelen en dan zeggen dat we er niet meer uitkomen met elkaar. Ik denk dat we en het probleem al wel terecht um, gedurende tenminste anderhalf jaar alle aandacht gegeven hebben die het verdient. En dat we nu ook uh, alle aandacht geven aan de problematiek van de aardgaswinning in combinatie met de aardbevingen. En daar ook proberen weer een, uh, tot een goede oplossing te komen. Dank u wel uh, voor dit gesprek. Minister Kamp was dat van de Economische Zaken over het gesprek... dat er was vanmiddag met Aldel en de mensen van de FNV. Radio 1 Vandaag. De koningspelen die vorig jaar voor het eerst werden georganiseerd... die moesten een traditie worden. En dat lijkt te lukken. Er komt een tweede editie van die Sportdag. En wel op 25 april. Basisscholen die mee willen doen, die kunnen zich opgeven. En op een basisschool in Soest werd dat gevierd. De kinderen zijn hier om zijn beurt aan het tennissen en aan tafeltennissen met de organisator van de Koningspelen, Richard Krajcek. Voor mij hebben we verloren, maar het lag natuurlijk alles lag aan mijn partner. Ja, het ligt nooit aan mij. Nee. <laughs> um, de Koningspelen dit jaar, hoe gaat de dag eruit zien? Uh, nou, redelijk hetzelfde als, als vorig jaar. Eigenlijk uh, we beginnen we met een ontbijt. Uh, daarna uh, zal het startschot plaatsvinden door uh, onze koning. En, en meteen daarna beginnen met een liedje en een dansje van Kinder voor Kinderen. Dat was vorig jaar Bewegen is Gezond. En dit jaar heet het Kanga. afkorting van Kangaroo. En, uh, en dat is eigenlijk meteen de warming-up. En daarna mag iedereen het invullen zoals hij zelf wil. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat het een mooi succes gaat worden. U kunt nu een oproep doen. Waarom moeten scholen meedoen aan de koningspelen? Ik denk dat scholen mee moeten gaan doen met de koningspelen, Want het is iets wat je samen doet. En het is een leuke manier om met elkaar te sporten en te bewegen. Dus... Uh, Mooie dag geniet ervan. En uh, super als iedereen uh, zich gaat inschrijven nu. Jongens, weten jullie wat het zijn, uh, de koningspelen? Een beetje, wat, uh, dat uh, heeft te maken met de koning en zo. En uh, dan ga je allemaal sporten, uh, dat je een beetje actief wordt. En ik vind het, uh, sport is best belangrijk wel. Dat is heel erg belangrijk. Waarom? Uh, dat weet ik zelf niet zo heel goed. Maar ik weet uh, wel dat het belangrijk is dat je het doet. Richard Krajicek heeft net uh, de inschrijving gestart hè, van de Koningspelen. Wat ja, vinden jullie van Richard Krajicek? Uh, nou, ik vind hem een hele goede tennisser. Alleen. Uh, en hij is ook de enige die uh, een die wedstrijd heeft gewonnen van Nederland. Wimbledon? Ja, Wimbledon. En dat vind ik jou ja, speciaal. En dat hij de laatste punt heeft gescoord. De laatste, ja, de laatste doelpunt. Dat vond ik mooi. Een mooi t-shirt van de Koning spelen aan. Dat is van vorig jaar, 2013. Yeah. Ja, toen hebben we allemaal leuke dingen gedaan op het plein. En uh, op het veld en ik vond het heel leuk, maar ik vond het touwtje trek vond ik echt het leukst. Er wordt ook een recordpoging gedaan hè, dit jaar. Alle kinderen gaan tegelijkertijd dansen op een uh, nummer van Kinderen voor Kinderen. Dus zijn ze nu nog uh, druk mee bezig om dat te maken. Maar hoe ging die van vorig jaar ook alweer? We, ja, we, mogen, we zijn van links naar rechts, van links naar rechts, naar de. En we klappen, klappen, klappen, klappen, klappen op de beat. Net als de rest, bewegen is gezond. Ja, bewegen is gezond. Ja, en de dag waarvan je wist dat die zou komen... is aanstaande 25 april dan dus de Koningsspelen. We de reportage van NOS-verslaggever Josephine 3. The shoes I was told don't worry. Elisa Doolittle. Ja, met het nummer tweet-tweet volgens mij. Hè? Ja, zoiets. Ja. Het, ben, het klinkt alsof het uit de jaren 50 komt, maar het is twee jaar oud. Het is vintage, denk ik. Oh ja. ja. <laughs> het jaar is uh, zes dagen oud. En hoeveel rokers hebben hun goede voornemens weer na 1 januari verbroken? Nou, waarschijnlijk zijn dat er al een heleboel. En het is natuurlijk ook niet makkelijk om van zo'n verslaving af te komen. Geldt ook voor Mario Zeilstra. Met verslaggever Joris Kreugel vertrok die naar het uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis om met longarts het Kanter... te praten over hoe hij nou van zijn verslaving af kan komen. Kijk, er liggen sigaretten nog. Aanstekertje. Nou weet je zeker dat dit al mijn laatste sigaretje is? Denk je dat weet... het gesprek zo heftig wordt dat ik daarna nooit met een sigaret opsteek? Nou, dat weet ik niet. Maar misschien dat ze je toch kan overtuigen... Ja, nou ja, rationeel gezien ken ik al argumenten om te stoppen om mij heen. En toch blijf je ermee doorgaan omdat je denkt dat het jou toch nooit zal overkomen. Ben je er nooit bang voor? Denk je er wel eens nee. over na? Nee, ik denk er wel over na, maar ik ben er niet bang voor. En? Lekker? Ja, dat is wel. Weer lekker? Ja. Een soort van rustmomentje. Dus jij hebt ongeveer zo'n 20 rustmomentjes per dag? Ja, minimaal. Denk je dat je, als je gaat stoppen, dat je het heel erg gaat missen? Dat weet ik niet. Ik, heb ben, ik ben in het verleden, kon ik makkelijk stoppen. Dan stopte ik een half jaar of langer. En dan door bepaalde situaties uh, begon je... Kijk, de sigaret gaat nu ook gewoon uit door de wind. Dus dat is ook een soort voortekenvrees. ik. Ik denk niet dat ik het ga missen. Maar misschien wel momenten dat het even stressvol is. We komen aan bij de ingang. Super aard relaxed als je hier met een sigaret aan komt lopen inmiddels zijn we in de wachtkamer aangekomen. Hallo, goedemiddag. Mario Gezel. Aan de, de kant er. Zo. Ja, nee, ik werk hier dus als longarts. En, ja. uh, wil ik wil ook heel graag van jou weten waarom rook je? Ik rook uit gewoonte. Uh, rustmoment, af en toe in het geval van stress, dat je een sigaret uh, uh, pakt. Is er veel stress? Er is wel stress, ja. Als ik het nu helemaal samenvat, hè, de, de reden waarom je rookt, dat is nogal wat. Hè, dat je al heel druk bezig bent om rustig te worden. Zijn er nog andere redenen of dit was het wel? Nee, dat is het wel, want het is ook regelmatig zo dat ik met een sigaret in mijn hand sta... en dat ik denk, wat is dit eigenlijk smerig? Stel dat je over stoppen denkt. Euh, op een schaal van 0 tot 10, hoe gemotiveerd ben je op dit moment? 0 is helemaal niet, en 10 is echt... Oeh, ik wil het heel graag. Acht. Wat maakt het dat het zo hoog is? Dat ik weet dat het heel erg slecht voor me is. Weet dat het heel veel geld kost. En dat, dat ik een paar keer beloofd ook aan mijn kinderen. Dat ze willen dat ik daarmee stop. Wander mm -hmm. de kanten. Uh, longarts. Ja, het is 1 januari al geweest. Maar een heleboel ja. mensen. Ja, 1 januari dan stopt met roken. En een jaar. Ja, 95% die uh, rookt dan weer. Mario is oh. geen patiënt. Een <laughs> uh, rookgeval. Maar hoeveel, hoeveel krijg je daar jaarlijks van? Nou, ik, ik kom net uit het Rode Kruisziekenhuis. Waar we een van de grootste rookselpoliknieken van Nederland hadden. En daar waren honderd. Ja, 100... De mensen per jaar. We hadden nadat mensen moesten huiswerk doen en goed voorbereid stoppen, was na een jaar 50% nog gestopt. En ja. zit je daar enorm voor in? Hè? Ja, weet je wat, wat je ziet dagelijks: uh, mensen met loonkanker en het aantal vrouwen dat doodgaat aan loonkanker is veel meer dan aan borstkanker doodgaat. Kennis geeft macht, hè? En uiteindelijk, wat, wat de roken heel erg belangrijk is... is dat je een langetermijnplan hebt. Dat je weet, van, nou, waar wil ik zijn over een jaar? Als je stopt met roken, moet je echt een plan maken. Goede voorbereiding, dat is wel de gouden tip. Er is ook een uh, nederlands amerikaans onderzoek. Als uh, ex-rokers uh, of rokers uh, elk jaar een scan maken, dan... Ze zeggen 20% minder sterfte. Maar dat betekent in de praktijk niet zo heel veel. Want als je twee op de duizend mensen iets kanker zouden krijgen, Dan wordt nu 1 op de 1000... dan is dat 50% reductie van sterfte, maar het is nog steeds van weinig naar nog minder. Twee is dat um, 1 op de 4 mensen die gescreend worden met een CT... daar vind je een afwijking op dat die goedaardig is. Dus je moet bij al die mensen herhaling-CT's doen, petscans doen, scopieën doen. Dat geeft onzekerheid, dat geeft lijden, dat geeft wachttijden. Waar uiteindelijk je maar zo weinig sterfte reductie krijgt... de vraag is of je dat ze moet willen. Als je het al doet, dan zou je het alleen moeten doen... Dat iedereen die voor screening gaat ook tegelijkertijd een goede stop met roken aanbod krijgt. En tegelijkertijd dat kinderen niet weer beginnen met roken. Want als je ondertussen maar over 30 jaar nog steeds even CT's moet maken... om te screenen omdat iedereen alleen nog maar rookt, dat is natuurlijk jammer. Nee. Zou jij zo'n scan laten maken? Nee, ik denk dat het heel veel onrust veroorzaakt inderdaad. Want het is nee. een sluitmoorde naar longkanker. Ja, 80% van de gevallen zijn er al uitzaaien. Ja, je longen hebben geen pijnzenuwen, dus je voelt het niet. Nou, maar Mario ja. zit hier en die heeft ja. natuurlijk nog wat informatie nodig... Ja. Ja, mag ik je wat informatie geven? Ja, heel graag. Te leggen. Als je ochtends wakker wordt, is je nicotine heel laag. Ik heb hier een staafdiagram. He? Ik heb een staafdiagram. Dan laat ik zien wat er gebeurt. Als je opstaat, dan is je nicotine in je bloed heel laag. En voel je heel onprettig bij. Ik wil gewoon nu roken. Dus dan rook je eerst een sigaret. En dat binnen zeven seconden... gaat het via je miljoenen longblaasjes naar je brein. Echt een acute kick. Binnen een half uur gaat de nicotine dalen... En die nicotine-daling voelt als onrust en als stress. De waarheid is dat nicotine geeft fysieke stress. Nicotine doet je bijna opjagen, krijgt meer adrenaline, je hartslag gaat sneller. Maar het voelt aan als stress. En het enige wat helpt tegen dat soort gevoelens is het volgende shotje nicotine en je voelt je weer lekker. En dus ja. dat is de ernst, dat is de lichamelijke verslaaf. Dit verklaart waarom je de hele dag door moet roken. De stress die ik ervaar wordt niet zozeer door dingen om mij heen veroorzaakt, maar Eigenlijk door de sigaret ja. die ik rook. Ja. Oké okay dan, dat wist ik dus niet. Het moment dat je nicotine heel laag is... en je voelt je na het inhaleren weer heel prettig... dan ga je dat koppelen aan dat wat je hier aan het doen bent. Dus een kopje koffie, sigaretje erbij, boze sigaretje erbij. En dat noemen we de pavlof. Als je een hond een belletje belt en je geeft hem een bak eten... dat doe je een paar weken. Dan hoef je op een gegeven moment alleen nog maar dat belletje te bellen... en de hond gaat al kwijlen. Rokers hebben dat precies hetzelfde. En dat is ook de reden dat heel veel mensen terugvallen later... Maar het lastigste is de terugval op al die koppelmomenten. Nee. En je bent gestopt en op een gegeven moment... Um, dan krijg je zo'n hunkering van ik wil nu gaan roken. Dus een hunkering kan je krijgen door nicotine tekort. En een hunkering kan je krijgen doordat iemand je aan het roken doet denken. Dus wat zeg je dan tegen jezelf? Nee is nee. En dan zou je merken dat zo'n hunkering duurt drie minuten. En dan gaat hij weer voorbij. En dan zal je merken dat de tijd daarna die hunkeringen steeds minder worden. Als je dan kijkt van hoe kan ik dat ervoor komen... is het heel belangrijk om op te schrijven op een briefje waarom je wil stoppen. Tekeningen, foto's erbij. Iedereen je laten helpen. En het komt goed. Het komt goed. Alleen je moet een lange termijn in beeld houden. Ik heb uh, de sigaretten mee uh, moeten nemen, eigenlijk min of meer. Maar uh, ik heb een pak huiswerk meegekregen. En daar ga ik heel veel uh, aan hebben, denk ik. Dus uh, over een paar maanden ben jij gewoon rookvrij? Ja, daar moet ik eigenlijk één vandaag uh, voor bedanken dan. We houden je in de gaten. <laughs> Doe dat. <laughs> Tja, en als u bezig bent met die poging, doorzetten dames en heren. Ja, het gevecht de tegen de hunkering, de hunkering, maar het wordt beter. Ja, dat is, waar, dat is waar. U hoorde even, zo even minister van Economische Zaken Henk Kamp... in de uitzending over het gesprek dat hij vanmiddag voerde... met de ondernemingsraad en de FNV over de aluminiumfabriek Aldel en zijn Een verdrietig gesprek, zei hij. We gaan snel naar Verslag en Verlies met Witteman... want die staat voor het ministerie. Um, daar komen ze de draaideur door naar buiten. Klaas Pijper van Aldel en Ellen Dekkers van FNV Bondgenoten. Ik kan eigenlijk niks aan de gezichten aflezen, meneer Pijper. Hoe is het gegaan? Nou, Het gesprek is wel een beetje gegaan zoals we van tevoren hadden ingeschat. Hij heeft, eh, minister Kamber heeft eerst even uitleg gegeven hoe het hele proces gelopen is. Daarna heb ik gevraagd naar de mogelijkheden die hij nog ziet... voor een mogelijke doorstaan in combinatie met het eh, stopzetten van de heffing bij de grens. Uh, ja, daar, uh, daar was hij niet erg toeschietelijk in. Uh, je ziet het, uh, het wordt gezien als ongeoorloofde staatssteun. Dus uh, minister Kamp blijft gewoon het braafste en liefste jongetje van de Europese klas. Want in andere landen gebeurt het namelijk wel. Begreep hij uw, uh, ja, een beetje uw boosheid over goedkope stroom in Duitsland, dure stroom in Nederland? Hoe moet een bedrijf daar nou in overleven? Hij heeft uh, alle begrip getoond en hij toont ook medeleven voor uh, alle mensen die het uh, direct en indirect uh, treft. Alleen uh, ja, het feit blijft gewoon dat er 800 mensen gewoon uh, door hem in de kou zitten. Terwijl we boven, bovenop het aardgas eigenlijk zitten. Dus. Ik, vind het, ik blijf het gewoon, vinden. Hij heeft aangegeven dat hij nog steeds bereid is om naar mogelijke oplossingen te kijken. In combinatie en in gesprek met de curator. Nou, ook onze aandeelhouder heeft aangegeven dat hij deze week naar Nederland komt. Dus ik hoop dat alle partijen nog eens een keer om, om de tafel kunnen gaan zitten. En dat ook onze aandeelhouder daar dan zijn rol in gaat nemen. En hoe moet ik het u taxeren? Uw gevoel boosheid of hoopvol? Ja, de boosheid, uh, is nog steeds boven hoopvol. helaas. Ik had het liever andersom gezien. Maar we zijn nog steeds natuurlijk woedend op het feit dat we een, een, een fabriek die gewoon winstgevend zou kunnen zijn, zou in de kou laten staan. Dat is uh, gewoon triest. Met welke boodschap gaat u terug naar Delfzijl? Nou, we hebben minister Kamp uitgenodigd om naar Delfzijl of uh, in elk geval Groningen, te komen. Uh, hij heeft toegezegd om daar eens uh, naar te kijken. En uh, nou, we, heten hem, uh, we, we zullen een, een warm welkom voorbereiden voor minister Kamp. Krijgt hij rondleiding of hoe zie ik dat voor me? Als hij graag de troosteloosheid zien wil van een fabriek die, uh, die stilstaat... dan uh, organiseren we dat ook. Is de verbrande brief nog ter sprake gekomen? Er is geen moment ter sprake geweest. Oké, okay, en Ellen Dekkers van FNV, u bent ook mee naar buiten gekomen. U maakt zich vooral uh, zorgen over de werkgelegenheid in het noorden. Deelde minister Kamp uw zorg? Ja, minister Kamp deelt die zorg wel over de werkgelegenheid. Want Aldel is natuurlijk niet de enige die last heeft van hoge energieprijzen. Maar minister Kamp geeft ook aan dat dat een gegeven is voor bedrijven in zijn optiek. En dat hij daar niet in staat is iets aan te doen. En dat is wat Klaas Pijper net ook van Aldel meldde. Dat is wel een beetje de crux waar het om draait. Kun je wel of niet iets doen aan de energieprijs? En daarvan geeft hij aan dat hij dat niet kan of niet wil. Omdat Brussel hem dat niet toestaat. En kun, kon u hem nog overtuigen? Van het feit dat je aan de ene kant heel erg hard bezig bent met de werkgelegenheid in Nederland, uh, uh, laat maar zeggen, een, een beetje weer uh, aan het, dat mensen weer aan het werk gaan, versus zoveel mensen ontslaan. Ja, daarvan constateert hij dat hij dat het diep triest vindt en ook met die mensen meeleeft... maar dat hij daar dan eigenlijk geen oplossing voor heeft... terwijl wij die oplossing wel degelijk zien in de energieprijs. En dat is natuurlijk heel hard voor mensen in Oost-Groningen... dat je eigenlijk bovenop de energie zit... en dat eigenlijk je bedrijf uh, kapot gaat aan een hoge energieprijs. En hoe nu verder... Oh ja, we blijven de druk natuurlijk houden. We blijven ook zoeken naar oplossingen. Ook minister Kamp heeft wel aangegeven... als er oplossingen zijn waar hij aan bij kan dragen... dat hij daartoe bereid is. Alleen de belangrijkste knop die wij zien... waar hij aan kan draaien, de energieprijs... daarvan zegt, ja, dat kan ik niet vanwege Europa. En wenst daar ook eigenlijk geen risico in te nemen. Oké, okay, hartelijk dank. En een goede reis terug naar het noorden. Ja, dank je wel. Graag gedaan, dank je wel. Radio 1 vandaag met Bas van Werven en Susanne Bosman. 6 januari is het. Tijd voor een eeuwenoude traditie. Drie koningen, dat is het vandaag. Maar wie weet er eigenlijk nog waar dat nou precies voor stond? Het is niet zo gek dat niet zo heel veel mensen dat misschien nog weten. Want het drie koningen zingen... dat lijkt helemaal te verdwijnen uit de Nederlandse cultuur. Maar daar hebben we Ineke Stroeken van het Centrum voor Volkscultuur. Goedemiddag, mevrouw Stroeken. Goedemiddag, ja. U gaat er wat aan doen, hè? Ja, en niet alleen ik hoor, maar vanmiddag hebben we een convenant getekend waarbij de mensen, de dragers van de tradities... Uh, geholpen worden door de erfgoedinstellingen in Midden-Brabant... maar ook door de burgemeesters van Tilburg en Goorlen. Dus, uh, Allemaal de om de drie de... koningen weer terug te krijgen? Ja, ja de, uh, de wethouder van Tilburg zei ook... van drie koningenfeest is toch wel heel belangrijk voor onze identiteit. En wij willen ook de identiteit van Tilburg meer profileren. En daar is drie koningenfeest uh, een belangrijk onderdeel van. Dus wij gaan er alles op... Alles zetten om het Drie Koningenfeest te behouden voor de toekomst. Wat is het Drie Koningenfeest eigenlijk? Vertelt u ons dat is aan deze nou, kant kijk, van de rivieren. Ja, het is, het is aan de ene kant een, een bijbels verhaal. Hè. De drie uh, koningen, de Marius, de wijzen, die kwamen op bezoek bij het kindje Jezus in de stal en brachten uh, en, uh, uh, even kijken, uh, en goud mee. Uh, dat is dus een heel mooi bijbels verhaal. Maar tegelijkertijd is het ook afsluiting van de midwinterperiode En het is echt een bedelfeest. Bedelfeesten waren in deze tijd heel belangrijk om mensen door de winter heen te helpen. En uh, ja, mensen zongen, ook volwassenen hoor, die zongen dan een prachtig drie koningenlied. Dat zijn er heel veel waren heel veel uh, waren mooi gekleed en kregen daarvoor in plaats eten, drinken en brandstof. En werden dan ook door die winter heen getrokken. Maar u zegt uh, uh, mensen, maar ik ken het toch vooral als een kinderfeest en iets met een boon in een cake of... Ja, ja, nou, er zijn heel veel dingen. Dat nou, was vroeger ook een volwassen feest, toch? Het is pas later een kinderfeest geworden. Ja, er is bijvoorbeeld een, een bonenkoek, hè. Dat is ook nog heel bekend uh, dat je uh, een boon in een, in een brood of een koek kreeg. En degene die de boon had, die kreeg of een verrassing... of, mocht de, of, nog de, uh, of die mocht uh, ook uh, de zwarte koning zijn, bijvoorbeeld. Wij vroeger, uh, ik heb het zelf ook gedaan... en wij moesten altijd uh, vechten wie de zwarte koning was. En wat was je dan? Wat... dan? Was je dan de dan baas? Nou, je was niet de baat, nee, maar ik kreeg zo'n mooie zwarte kleur. En uh, mijn moeder deed een het Een zwarte piet thuis, eigenlijk? Van. Een beetje. Ja, ja, eigenlijk wel, maar dan een zwarte is... koning. Hè. En het is dus veel leuker ja. natuurlijk om een zwarte koning te zijn dan te gewonen. Maar wij waren een buismankoning, een bruine koning. Mm -hmm. Want mijn moeder heet dat, dat... Of met een groene de, groen. of een rode, dat, dat nee, moet de, natuurlijk de, ook de, de, al een, de, een de, beetje <laughs> aangepast worden in Tilburg, denk bu, bu buisman ik. Ja. Ja. Buismankoffie had je niet in groene en rood, <laughs> ja. Ja. Mevrouw Stroek, even... Nee, dat, dat, dat, dat, dat zag niet de sprake gekomen. Nou, maar, maar nou ken ik ja. deze, deze traditie uit het midden van Duitsland, dan doen ze dat ook. En dan gaan ze vandaag langs de deur en dan krijg je keurig netjes even die initiatief. De initialen van de drie koningen die worden ja. op, je, op je deurpost bijgeschreven. Eh, ik, ja. kan me, ik kan me herinneren dat het hier in Nederland ook was. He? Dat ook kinderen langs de deuren trekken, toch? Ja, ja langs de deuren. Ja. Eh, met dat zingen. Maar eh, wat ze in Duitsland doen, deden ze vroeger hier ook... door die initialen erboven te zetten... zegenen ze eigenlijk het huis. Het is eigenlijk een soort... Uh, bescherming van het huis ook dus, uh, dat, maar dat doen ze hier niet meer zo vaak er is nog wel een drie koningen optocht in uh, Den Bosch mm -hmm. uh, dat was vroeger ook, heel erg, uh, ja, ook wel heel erg in en wat ze hier doen is, uh, en dat is echt wel nieuw dat er een soort korenwedstrijd is met drie koningen uh, dat is dat drie koningen zingen dan? Met ja, aparte de persoon, liederen. Nee, dat, uh, dat Drie Koningen zingen is echt dat kinderen, komen. Dat is langs de deur. ...af deur en deur gingen om... Maar wat we hebben u aan de telefoon, de auto staat langs de kant van de weg... ...want u bent onderweg naar inderdaad een wedstrijd, volgens mij... ...waar Drie ja. Koningen koren aan het zingen zijn? Ja, nee, de drie koningen, ik ben naar de Drie Koningen zandertjes. Die ja. komen allemaal in Goorle, in het Jan van het Zouhuis, bij elkaar... Mm -hmm. En dan uh, krijgen ze, moeten ze zingen voor een jury waar ik dus in zit. Aha. En dan krijgen ze punten voor de kleding, voor de muziek, voor het liedje... Uh, noem maar op. En dan krijgen ze allemaal krijgen ze en chocolademelk en een uh, eierkoek. Met <laughs> ook een boon erin natuurlijk. En uh, elke, elke groep krijgt ook een cadeautje van de middenstand. En zo. Dus ja als je kinderen wil pakken, dan wilt, moet je je ook een beetje een wedstrijd van maken. Okay. Maar het is grappig. Want het is echt een, het heeft een hele leuke sfeer. En uh, ja het is ook heel leuk om die kinderen hm. allemaal zo mooi uh, te zien. Nou, hoor. Succes met het jureren. Ineke Stroeken van het Centrum voor Volkscultuur. Eh, veel succes over het dat uh, drie koningen zingen. Mooi.